Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Maar ik zal met het NOS-journaal. De topman van vliegtuigbouwer Boeing vertrekt. Dennis Muhlenberg is afgetreden vanwege de crisis rond de 737-max-vliegtuigen. Twee van die toestellen stortten kort na elkaar neer. Daarbij vielen bijna 350 doden. De vliegtuigen worden nu al negen maanden aan de grond gehouden. Dat zou Boeing ruim 9 miljard dollar hebben gekost... Vorige week maakte de vliegtuigfabrikant bekend dat de productie van de 737 Max toestellen volgende maand tijdelijk wordt stilgelegd. Met de vertrek van de topman wil het bedrijf het vertrouwen van klanten en passagiers terugwinnen. Omwonenden van de plek waar in Groningen een hyperloop moet komen zijn niet blij met de plannen. Vrijdag werd bekend dat in het buitengebied ten oosten van de stad Groningen het Europees testcentrum komt voor de 3 kilometer lange hyperloop. Dat is een systeem waarbij capsules met hoge snelheid door buizen worden geschoten... Omwonenden zeggen dat ze niet zijn ingelicht over de plannen... en ze zijn bang dat hun uitzicht wordt verpest. Over drie jaar moet het testcentrum in gebruik zijn. Een chat-app uit de Verenigde Arabische Emiraten... die waarschijnlijk wordt gebruikt voor spionage... is ook in Nederland duizenden keren geïnstalleerd... zegt een analysebureau tegen de NOS. Het gaat om Totok en Amerikaanse overheidsfunctionarissen... zeggen dat de Verenigde Arabische Emiraten gebruikers van de app bespioneert... Dat levert veel data op, onder meer over onderlinge relaties en locaties. Na de ophef is Toto ook uit de appstores van Google en Apple gehaald. Heel Malta zat vandaag voor de tweede keer in minder dan een maand zonder stroom. In huizen en bedrijven was geen elektriciteit en op wegen was het druk omdat verkeerslichten niet meer werkten. Op de luchthaven waren minder problemen omdat die op noodstroom draait. De stroomstoring op Malta duurde een paar uur en werd veroorzaakt door problemen met een kabel die vanuit Sicilië aan land komt. Het weer en veel bewolking en buien. Soms wat zon bij een graad of acht. Morgen bewolkt en periode met regen. Het wordt dan 6 tot 10 graden. Eerste kerstdag een enkele bui en wat zon. In de loop van tweede kerstdag regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 DWK Media. Voor productpresentaties, bedrijfssoms, commercials, nieuwsbrieven en meer. www.dwkmedia.nl DWK Media ZFM Ho ho ho! Dit is kerst met ZFM. Met men nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 heeft heeft NS toch mooi voor elkaar gekregen. Dat je meteen weer denkt aan de trein als je deze plaat hoort. Dat was Billy Joel en de Piano Man. Als eerste in het derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Over de trein gesproken. Ja, we gaan natuurlijk een compleet verbouwde station krijgen hier in Zandvoort. En na 6 januari gaan de werkzaamheden beginnen. En dan van 6 januari tot 15 maart is de Verlengde Haltestraat afgesloten. En die het verkeer naar Noord een andere route te kiezen. En volgens mij heb je dan twee mogelijkheden: of eigenlijk drie, hè? de Boulevard, van Spijkstraat en natuurlijk ook de Sofiaweg. Ja, nou, je moet offers brengen. Ik bedoel, maar je krijgt er iets duurzaams voor terug. Ik bedoel, de aanpassing van het station. Is niet alleen, uh, komt niet alleen ten goede van de Formule 1 uh, in mei... maar uh, blijft structureel uh, voor mensen die naar Zandvoort komen... Uh, voor toeristen, dagjesmensen, uh, blijft die, uh, het station natuurlijk een, een, een mooi punt. En uh, dan kunnen ze van die faciliteiten duurzaam gebruik gaan maken. Zo is het, maar hou er rekening mee. Hè. Vanaf uh, 6 januari tot 15 maart... de Verlengde Hattestraat afgesloten voor verkeer. Goed, uh, wat gaan wij het derde uur doen, uh, Rob? Ik ben benieuwd. Dacht ik. Jij, jij weet het. Goed. Over een uh, tweetal platen gaan we eens even uh, rustig uh, stilstaan... Uh, tijdens Pit Report bij uh, de ontwikkelingen op het gebied van uh, de circuit Zandvoort. Hoe wordt u geïnformeerd? Wanneer kan u informatie verwachten? En wanneer beginnen de informatieavonden... voor de bewoners en ondernemers in Zandvoort? Want er is natuurlijk, uh, wordt achter de schermen heel veel uh, gedaan... En uh, u, wordt daardoor, u kunt daar uh, van op de hoogte gehouden worden... door bijvoorbeeld een nieuwsbrief van de gemeente Zandvoort. Maar daarover op het tweetal platen meer tijdens Pit Report. Uh, verder hebben we natuurlijk het dier van de week om half vijf. We hadden uh, vorige week snow. Hè, dat was wel leuk. Ja. Snow, die was ook helemaal wit. Die heeft in die inmiddels gereserveerd. En uh, er zaten zeven honden uh, in het uh, asiel. De Zes daarvan zijn of gereserveerd of zijn, hebben een onderdak gevonden... Maar onze Luna nog niet. Nee, en we hebben ook nog een hamster uh, die nog naar een uh, nieuw huisje zoekt. Dus uh, <lacht> moet je even kijken op uh, zfm-live.nl. Dan zie je de hamster. Ja, nou, je, weet, je weet het maar nooit, hè. Ik he? heb wel een sterk vermoeden waar hij een thuis gaat. Ja, heen. ja, ik vermoed het ook. Maar, Bij mij in de box waarschijnlijk. <lacht> Goed, maar het zou mooi zijn als Luna ook uh, voor oud en nieuw uh, een onderdak zou krijgen. Dus dat tijdens de dier van de week rond de klok van half vijf. Het gedicht van de week. Ja, dat is, uh, dat is duidelijk natuurlijk, Kort voor vijf. Het motto van het gedicht van deze week is... Kerst in Zandvoort. Dus alle liefhebbers van het gedicht van de week... opgelet, kwart voor vijf is het zover. Kerst in Zandvoort. En wat verder nog ter tafel komt. Ik zou zeg zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Wij hebben er zin in. Het begint al een klein beetje schemerig te worden buiten. En uh, we zijn helemaal klaar voor de kerstdagen. Dat gaat uh, vanaf uh, dinsdagavond met de kerstsamenzang op het. Uh, Gasthuisplein natuurlijk weer een heel groot feest worden hier in uh, Zaltfoort. En om vier uur is het uh, los gegaan, hè? de sprookjeswandeling. Daarbij de gezellige ijsbaan uh, op het uh, Raadhuisplein. Ga daar eens even een kijkje nemen. The, right, the spirits up. We're here tonight, and that's A wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on. The feeling's here. That only comes to time of year. Simply Wrong.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 De zie de het uit de duinen, door de vaders bakken struinen. Geen hond op het strand, geen kuilen, geen Duitsers in mijn zak. Vijf stuivers, maar ik zou niet willen ruilen, want ik voel mijn pijn weer, ik pijn. Zin, ik weer en ik ijs weer. Ijspegels langs mijn wangen en ik glijd weer, en dat eruit weer. Niks dan een hoop gezeik. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Het is witter, zo.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 Een plaatje van alweer een aantal jaren geleden. Lange Frans die was even op visite in, het, uh, in Zandvoort in de winter. CFM Race Radio, Pit Report. Vandaar ook de titel Winter in Zandvoort. Ja, het is inmiddels kwart over vier geweest. Dat betekent tijd voor de Pit Reports. Ja, en uh, we gaan uh, allereerst beginnen natuurlijk uitgebreid even stilstaan bij de plannen die uh, gisteren uh, zijn uh, openbaar gemaakt. Uh, en wat dat allemaal behelst. Allereerst, de organisatie van het Dutch Grand Prix heeft afgelopen vrijdag de plannen bekend gemaakt... voor de Formule 1 op het circuit van Zandvoort. In het 75 pagina's tellende document staat hoe de organisatie van de Grand Prix denkt... Zandvoort en de omliggende plaatsen bereikbaar te houden tijdens het race-evenement op 1, 2 en 3 mei. De plannen moeten nog door de gemeente Zandvoort en onder meer de hulpdiensten worden goedgekeurd. Voor het evenement worden per dag zo'n uh, ruim 100.000 bezoekers verwacht... Daarnaast zijn er nog enkele duizenden medewerkers en worden ook dagelijks 7500 gelukszoekers verwacht... die zonder kaartje toch een glimp zullen proberen op te vangen van het mega-evenement. Opvallend is dat er verwacht wordt dat veel bezoekers, behalve met de trein, ook op de fiets zullen komen. Bij speciale park- en bike-locaties kunnen racefans hun auto parkeren en vervolgens overstappen op de fiets. Deze locaties komen bij de stranden van IJmuiden, daar zijn ongeveer 2300 autoplekken, en Noordwijk 500 en in Hoofddorp 3250 uh, parkeerplaatsen. De fietsafstand naar het circuit is ongeveer een uur, onder meer omdat het kennen met duinen in de voorlopige planning mogelijk op slot gaan. Het fietspad in de waterleiding Duiden langs de zeereep blijft wel toegankelijk. In Zandvoort komen fietsenstallingen voor in totaal 40.500, u hoort het goed, 40.500 fietsen. Automobilisten kunnen zelf hun eigen fiets meenemen of een elektrische fiets vooraf huren. In Zandvoort zullen geen extra oplaadpunten zijn. Bezoekers die met de auto willen komen zullen Zandvoort niet bereiken. De twee toegangswegen naar het dorp worden afgesloten bij de rotonde Brouwers Kolkje en bij Nieuw Unicum. Voor automobilisten en motorrijders zijn speciale parkeerterreinen in het recreatiegebied Spaanwouden. Te, te weten, 8000 parkeerplaatsen. En bij Hoofddorp, 3000 parkeerplaatsen. Hier vandaan rijden er pendelbussen naar het circuit. Op de vrijdag wordt het meeste verkeer verwacht. Inwoners en ondernemers uit Zandvoort, Bentveld en Arendhout krijgen een speciaal vignet. Zodat ze toch naar huis of hun werk kunnen komen. Om wild parkeren te voorkomen staat er permanent een sleepdienst klaar. Taxidienst Uber mag Zandvoort niet in. Lokale taxibedrijven wel. Gasten kunnen overnachten op de Dutch Grand Prix camping... en die komt te liggen op het sportcomplex Duintjesveld... en de golfbaan De Dunes in Zandvoort... en biedt plaats aan zo'n 4.500 bezoekers. De Dutch Grand Prix camping bestaat uit 2100 vooropgezette tentjes. Ook mogen er gastsprekers zijn er voor en na op een groot scherm. En is er tot half elf live muziek of een DJ... Zoals gezegd eerder in dit programma, de dagen voor de race organiseert de Dutch Grand Prix al verschillende evenementen op het terrein. Te beginnen op de donderdag met een burendag en vrijdag zullen de Jumbo-familiedagen de gebruikelijke jumbo racedagen vervangen. Bezoekers kunnen dan onder meer de vrije trainingen bekijken. Zaterdag is er nog een oefenronde en zijn de kwalificaties. Zondag is uiteindelijk de dag waar het allemaal om draait, want om 3 uur die middag klinkt het startschot voor de Dutch Grand Prix. Op beide dagen zijn er optredens van allerlei artiesten... onder wie Nick en Simon, de jeugd van Tegenwoordig... en Duncan Lawrence met het Metropoolorkest. Omwonenden kunnen tot en met 17 januari bezwaar maken tegen deze plannen. En in aanvulling daarop heb ik nog een bericht over een eventuele camping. En uh, tijdens die Formule 1 dagen in Zandvoort... wordt er ook nog mogelijk zelf, op, wellicht mogelijk om zelf je koepeltent op te tuigen... op een van die campings... Op de camping van Suzanne Janssen, ook eigenaar van Amsterdam Beach Hotel in Zandvoort, is daar straks in mei 2020 plaats voor. De vergunningen hiervoor moeten nog wel rondkomen, maar alle signalen lijken op grond te staan voor Janssen. Eh, dus als u daar van gebruik zou willen maken, ga dan even naar de website van uh, het Amsterdam Beach Hotel, al hier te Zandvoort. Wilt u ook uh, uh, via de gemeente op de hoogte gehouden uh, worden over de ontwikkelingen van de voorbereiding op de Formule 1... dan adviseer ik u uh, om uh, u aan te melden via de website van de gemeente op de nieuwsbrief. Ik heb hem hier toevallig voor mij en er staat een uh, uitgebreide uh, overzicht van de stand van zaken... ten aanzien van bijvoorbeeld één uh, raceuitstraling in Zandvoort, naar Zandvoort en weer terug... wat ik u zo net heb uh, voorgelezen. Alles staat er dan nog eens een keer keurig op een rij. Dus ik zou, uh, ik zou u als inwoner van Zandvoort adviseren om, uh, deze, op, um, om u te abonneren op deze nieuwsbrief. Zodat u op de hoogte bent van de voorbereidingen. En ik herhaal nog even een eerder bericht. De eerste informatieavond van de Formule 1 uh, uh, uh, in Zandvoort wordt gehouden op 13 januari. Want op 13 januari organiseert de gemeente Zandvoort samen met de organisatie van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix een informatieavond voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Natuurlijk is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen, maar in deze fase kunnen niet alle vragen op de het gewenste detailwijk- of straatniveau worden beantwoord. De komende maanden worden er daarom nog één of twee informatie georganiseerd. Maar de eerste staat in ieder geval gepland voor 13 januari... in het louis Davids carré en begint om half acht. Dan toch nog wat nieuws uit de Formule 1. Uh, na Helmoet Marco laat ook Christian Horner, teambaas van Red Bull... zich zeer positief uit over de titelkansen van Max Verstappen in 2020... Ik denk dat we in de beste positie zitten sinds de reglementswijzigingen aan het eind van 2013, Aldous Horner. Die zag dat Red Bull sindsdien werd afgetroefd door Mercedes. Komend jaar verandert er nagenoeg niets in de Formule 1. Mercedes is nog steeds het eikpunt, dus we moeten er alles aan doen om hen vanaf de eerste race in maart aan te vallen. Aan Verstappen zal het niet liggen, denkt Horner. Wij moeten hem een auto geven zodat hij kan vechten voor het wereldkampioenschap. De grote prijs van Duitsland is door de autosportfans gekozen tot het mooiste Formule 1 race van 2019. Het was een bizarre regenrace vol glijpartijen en crashjes op circuit Hockenheim die Max Verstappen op, op 28 juli won. De coureur van Red Bull hield als een van de weinigen zijn op de baan en liet zichzelf niet afstoppen door een spin van 360 graden. Hij maakte liefst vijf keer een pitstop om van banden te wisselen. En dan nog even de nasleep van het incident. Want Max Verstappen beschuldigde namelijk Ferrari na de Grand Prix van Amerika indirect van vals spel. Die kwestie leek al lang afgesloten totdat Ferrari topman Louis Camilleri zich tijdens een kerstdiner met media nogmaals in de discussie mengde. Hij liet weten dat Verstappen niet meteen op een Ferrari-zitje hoeft te rekenen... en dat hij op deze manier zijn eigen glazen ingooit. Een reactie waarmee de Scuderia zich behoorlijk laat kennen, al dus Lammers. Luistert u naar het uh, gedetailleerde... De, vooral de manier waarop Jan Lammers zijn, zijn visie geeft... op dat incident uh, rond uh, Max Verstappen over het valsspelen uh, van uh, Ferrari. Uh, dit is een interview uh, gemaakt door onze collega's van Motorsport TV vlak voor de afsluiting van het, uh, van het jaar, ook met het eindejaarfeest zeg maar, van, van, van Ferrari uh, en waar toen nog even Max aangehaald werd, uh, vond ik dat heel opmerkelijk. Want, uh... Dat gebeurde op een moment dat Max zelf al had gezegd van ja, dat had ik misschien iets genuanceerder moeten brengen. Het feit dat hij dat woord al in zijn mond nam, dat had ik eigenlijk niet zo snel verwacht. Maar dat vond ik wel mooi. Dus hij zei zelf gewoon dat hij dat nog wat, wat, wat dus genuanceerder kon zeggen. Maar op hetzelfde moment komt dan de bestuursvoorzitter van Ferrari... Eh, en, en dat was zo'n combinatie van allemaal tegenstrijdigheden. Eh, want in de eerste plaats zegt hij dus van ja, eh, waarom zouden wij naar een 22-jarige luisteren? Denk ik nou, eh, dat, dat de toekomstige Ferrari-rijder, die is toch nu 22. Dus ik dacht van nou, is dat wel een verstandige opmerking? Eh, maar hij reageert dus op de uitspraken van een 22-jarige, dus dat was al van, nou, hè, van, als een bestuursvoorzitter, die zou eerder moeten zeggen van, nou ja, goed, hè, dat zei hij toen even, hey, hij is 22 jaar, misschien bedoelde hij het niet zo, maar Max is een mooie rijder, prima, weet je, dan houdt hij echt, en dan zegt hij het op een chique manier, nee, hij ging nog even verder, en dan ga je dus roepen van, nou, He, ...woorden van gelijke strekking, van nou he, dus, dus dat hij ooit voor Ferrari komt te rijden, he, dat kunnen we dan wel vergeten. He. Zoiets werd een beetje gesuggereerd. Dan denk ik, ja, he, he, hoe, hoe verstandig wil je overkomen? He. Dan zit je daar gewoon, he, als, als, als zeg maar een, uh, een trainer van een, van een top voetbalelftal... ...en dan ga je zeggen, nee, die Messi die, die hoeft, die komt er hier niet in. Weet je wel, ja, hoe volwassen wil je overkomen? En dan, uh, wat was ook weer een punchline aan het einde... Dat hij zei van, van nou, eh, dus hij, hij zegt dat eerst en dan sluit hij af met van nou eh, eh, spreken is zilver en zwijgen is goud. Dat, weet je, dat, dat ja, als iemand zich dan ja, belachelijk is tussen aanhalingstekens, hè, want het zijn allemaal maar woorden, dit ook. Maar, maar dan in dat hele woordenspel vond ik dat dan wel fantastisch, dat ik dacht van ja, wat laat je je nou ongelooflijk kennen. En, en Max die moet er helemaal naar kijken van ja... Wat, eh, en en nou goed, eh, de, de, we zien ook dat vaak dingen waar wij nog weken over napraten en de media, eh, dat, dat zijn die jongens, hebben dat alweer weggepoet voordat ze s'avonds thuis zijn. So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 op kerstmis Branden we kaarsen voor kerstmis Denk met je hart en bevestig wat kerst is Ze noemen zichzelf uh, de Odennenbind. Dus we zien het echt wel. We hebben het over Witte, uh, Jeroen van de Poem, de 3 en nog een aantal anderen die uh, meedoen de En de Odennenbind. En kerst overal. Het is uh, inmiddels half vijf geweest. Nou, uh, Albert-Jan had uh, goed nieuws over het dier van uh, vorige week... De snow is gereserveerd en waarschijnlijk gaat het helemaal goed komen met snow. Maar er zit ook weer een nieuw dier te wachten op een liefbaasje. Nou ja, Luna zit er al een poosje. Maar nou, dat, is de, dat is de enige hond die er op dit moment nog op zoek is naar een thuis. En zo in het kerstgedachte met Oud en Nieuw... Uh, ja, het zou, het zou fijn zijn als Luna ook voor Oud en Nieuw nog een dak boven haar hoofd krijgt. Ze stelt zichzelf even weer aan u voor. Ik ben Luna, een buitenlandse kruising van vijf jaar. Ik had veel stress van de kinderen in mijn vorige huis... en daarom uh, was het voor mij beter dat ik een ander mandje ging zoeken. Aan nieuwe mensen moet ik echt even wennen. U begrijpt dan ook dat het asiel voor mij alles behalve de ideale plek is. Omdat ik nieuwe mensen heel spannend vind... wil ik liever mijn huis niet delen met kleine kinderen. Mijn verzorgers denken dat kinderen vanaf 16 jaar... naar gewenning geen problemen moeten zijn. Als ik iemand eenmaal vertrouw, dan ben ik je beste vriendin... en kom ik graag voor je knuffelen. Ik reageer wisselend naar andere honden. Mijn verzorgers denken dat dit voorkomt uit mijn onzekerheid. Het is belangrijk dat ik hierbij de juiste begeleiding krijg van mijn baas. Buiten Tijdens het wandelen negeer ik andere honden vooral. Spelen op inter, of interactie met andere honden is niet aan mij besteed. Loop netjes mee aan de riem en ben ook gek op lange actieve wandelingen. Samen lekker de bergen en duinen in of door de bossen struinen lijkt mij het einde. Alleen thuisblijven is geen probleem, ben goed, zinnelijk en sloop niets in huis. Ik zou graag in mijn nieuwe huis een bench krijgen omdat ik dit gewend ben. De bench is voor mijn eigen veilige plekje waar ik me kan terugtrekken. Eten ben ik gek op en ik doe echt er alles voor. Ik leer nog graag bij en zou daarom op cursus willen met mijn nieuwe baas. Ik vind wel al een heleboel uh, dingen hoor, qua trucjes en commando's... maar samen bezig zijn, dat vind ik gewoon het leukste wat er is... Wie heeft er een rustige en stabiel huishouden waar een mandje voor mee klaar staat? En waar verblijft Luna? Luna blijft, verblijft reeds enige tijd in het dierentuin Kermerland Keesomstraat 5 te de Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierhuiskermerland.nl. Want ook Luna verdient dit jaar nog een thuis. the house that's not a home. I'm trying to imagine the Christmas all alone. That's where I'm. is jouw keuze VFN. De single van uh, Aha in Take On Me, een uh, heerlijke plaat uit de jaren 80. Ja, voordat we aan het uh, gedicht van de dag uh, gaan beginnen, Albert Jan. Ja. Even vraag, bij jou al helemaal klaar uh, voor, uh, voor de kerstdagen? Of ben je er klaar mee? Of? Ik, ik hoop het wel. <laughs> <laughs> wat, wat staat er op het uh, programma? Oh, heel eenvoudig. Uh, we gaan uh, kaarsponden huur. Ja? En we gaan natuurlijk eerst even bij schoonmoeders uh, uh, op de toostjes en een borreltje drinken. En dan s'avonds gewoon kaasfondue en uh, The Crown van, uh, op Netflix. Dat nooit van gehoord. Die serie gaat over het Engels Koningshuis. Ja? En daar is weer een nieuwe serie aan toegevoegd. Dus we gaan uh, ka ouderwets kaasfondue, dat hebben we een jaar run niet meer gedaan. Lekker geno genoeg gekies erin en uh, knoflook erin. En dan gaan we gezellig naar de Crown kijken. Dus nou, we gaan lekker Netflixen. Dat klinkt heel goed. Ja. Ja. En, en jij? Zo, zo is een kerst in Zandvoort. Ja, nou, mijn kerst lijkt er ook een klein beetje op. Dus uh, ja, een beetje, beetje kerst in Zandvoort, hè, zullen we maar zeggen. Daar, uh, daar houden we het uh, eventjes op, uh, Albert-Jan. Kom maar op met het gedicht Kerst in Zandvoort. De regen valt. Koren zingen. Nog snel even boodschappen halen. De laatste dingen. Ik had er niks mee, maar nu zeg ik geen nee. Kerstfeest is het mooiste feest voor mij. Harry's oliebollen, koek en sopie op de ijsbaan. Samen. Samen gezellig naar het Raadhuisplein. Konijnenbout, champagne of vegarolade. En ook een pre die leuke kersttrui, die neem ik mee. Onderweg, blije mensen. Samen delen de beste wensen. Ik had er niks mee. Maar nu zeg ik geen nee, want het is kerstmist. En iedereen, iedereen doet mee. Geef aan het kerstdiner cachet. Met krapcocktail. En vega Tafel Tafeldekken. De oven aan. En iedereen. Iedereen helpt mee. Schuif maar aan. Dan gaan we met z'n allen gezellig eten. Ook de mooie wijnen ben ik niet vergeten. Uw lokale zender ZFM. Wenst u allen een geweldige kerst toe. Met heel, heel veel oliebollen. The And close eyes By hanging up your stock Dicht van de Dag, kerst in Zandvoort. We wensen iedereen fijne feestdagen. Daar hadden we de single van uh, Jamie Callum en uh, Robbie Williams. En Merry Christmas, everybody. Wat een knaller was dat. Zelfs de hamster had het aan zijn zin in de studio. was helemaal leuk. I don't want a lot for Christmas. En komen voor deze kersteditie van uh, Zandvoort op zaterdag, Albert-Jan. Het zit er alweer op. Ja, maar uh, gelukkig worden we maandagmiddag weer herhaald. Maandagmiddag tussen 52 zijn we er gewoon weer hoor. Weer studio uh, Torweg, Tina. Een mooie versierde studio. Even meekijken. www.zv-live.nl ik Entertainment for You. Hij is er nog niet, maar hij komt wel. Maar hij is onderweg. Hij is onderweg, dus uh, zodanig uh, na 5 uur fred hij weer met een nieuwe Entertainment for You. En volgende week dan zijn we er weer en dan vanaf de ijsbaan bij ja. uh, Noble Tree. Noble Tree uh, van 2 tot 5. Maar de live uitzending begint al vanmorgen om 10 uur. Met het programma Goedemorgen, Zandvoort. Het altijd goed beluisterde programma uh, van ZFM. Van 12 tot 2 ZFM lunch. Met in ieder geval met uh, onze collega Roy van Buringen. En wij zitten er van 2 tot 5. Wat we precies gaan doen, daar zijn we nog even lekker mee. Uh... Wordt wel een leuke uitzending. Wordt dus... leuk, in ieder geval een leuke uitzending. Dus als u uh, radio wil komen kijken, bent u natuurlijk die dag van harte welkom. Om ons een keer in actie te zien. Hele fijne kerstdagen en uh, graag tot naar de kerst. Dan zijn we er weer. Tot volgende week zaterdag. Tot, tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Dag. Doei, doei. Sam, things in love are bait. Tijken, really really you mate.